Door het winterweer zijn de files vanmorgen langer dan gebruikelijk. De ochtendspits kwam laat op gang, maar rond half negen stond er bijna 500 kilometer file. Dat is twee keer zoveel als normaal. De sneeuwval veroorzaakt vooral in het zuiden en bij Rotterdam extra drukte op de snelwegen. Op de binnenwegen kan het gevaarlijk glad zijn. In het grootste deel van het land is een dun laagje sneeuw gevallen en het zal vanochtend ook blijven sneeuwen. Ongeveer 600 automobilisten staan te wachten op hulp van de Wegenwacht. Dat is volgens de ANWB extreem veel. In Peru zijn vijf Nederlandse toeristen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De bus waarin ruim twintig Nederlanders zaten botste frontaal op een vrachtwagen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder de doden zijn vermoedelijk ook twee Belgen plus de bestuurders van de bus en de vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde in het zuiden van Peru in de buurt van het Titicaca Meer. In de motoren van de Airbus A380 zitten ernstige fabrieksfouten, dat zegt het Australische Onderzoeksbureau voor de Transportveiligheid. Vorige maand moest een superjumbo van de Australische maatschappij Qantas een noodlanding maken, nadat een van de Rolls-Royce motoren het had begeven. Volgens de onderzoekers wordt bij de productie een onderdeel van de motor niet goed geplaatst, waardoor schade ontstaat aan een brandstofleiding. Daardoor kon er olie lekken met brand en motorpech tot gevolg. In Zürich zijn Nederland en België zojuist begonnen aan hun laatste presentatie voor de FIFA. Vanmiddag rond vier uur maakt de voetbalbond bekend welke land het WK van 2018 mag organiseren. Namens Nederland en België zijn onder andere Ruud Gullert, Jean-Marie Pfaff en de premiers Rutte en Leterme aanwezig. Ook Rusland, Engeland en Spanje en Portugal zijn kandidaat. Het weer. In het hele land valt wat lichte sneeuw. Vanmiddag en vanavond in het noorden en westen een paar stevige sneeuwbuien. Het wordt 0 graden op de Wadden en min 4 langs de Duitse grens. Dit was het NOS Show.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook het op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. G -G Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer in, de Jong. Ja, Dion, Dion uh, gaat ons vertellen wat wij gaan doen in de tweede uur. Uh, in de tweede uur gaan we spreken met Kees van de Die oh, komt er net lief. aan, Kees. Hoi Kees, goeiedag. goeiedag. Kees komt geparkeerd aan tafel hier. Ja. <laughs> Fiets buiten Gekeert geparkeerd. Rechts van mij. <laughs> en verder. <laughs> en verder uh, komt Alex Wilmsen. En uh, daar gaan we het hebben over de feestmarkt. En die is uh, 28 november, dus dat uh, belooft heel wat. Ja, morgen. Morgen. En uh, we eindigen met een classic concert van de... Joram Berenpoot. Ja. Nou, weer een gevulde tweede uur. Keesje zit er al, maar we gaan toch eerst een muziekje draaien. Ja, even Kees op zijn gemak bijk, stellen. Ja. Even, een, uh, even een sneeuwmuziekje. <laughs> Zeker. Jij durft niks meer te zeggen. We zijn het tweede uur begonnen. Het tweede uur vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen ja. antwoord. Er is nog steeds koffie. Yvonne die, uh, schenkt nog steeds in. Met gulle hand. Met gulle hand. Roy die schuift nog steeds aan de knoppen. En, en uh, rechts van mij is aangeschoven Kees. Nee. Kees van deurzen. En die gaat dat wat... Dat wordt varend te, te werken. werken. Ja, vind ik ook. Ja. Zo hoort het. Nou, al. ik zal zeggen ga je gang. <laughs> Kees, uh, goedemorgen. Nou, uh, de sneeuw heb je inmiddels uh, achtergelaten. Dus dat is heel prettig. Maar uh, vertel ons... Uh eens dus even iets over parkeren, dat is nogal wat hier in Zandvoort. Nou, wat wil je er allemaal van weten? Want het is een, uh... Waarom was je teugen, Kees? Uh, teugen? Mag ik, mag ik even ja. terug? Oh, ja. uh. Want je kan wel tegen zijn, maar in, in het kort, in de notendop, wat is het nieuwe parkeerbeleid? Uh, ja. Laat ik eerst even één vraag beantwoorden. Misschien ja. beantwoord ik ze tegelijkertijd. Ja. Uh, waarom was ik tegen? Dan moet ik zeggen, precies een jaar geleden lag er een nota, parkeren in Zandvoort... Ja. En dat kwam er eigenlijk op neer dat we heel zand vol gingen zetten met parkeermeters. Ja. En daar hadden we nogal wat problemen mee. Uh, laat ik zo zeggen, die dingen zijn niet meer in te krijgen. De laatste versie uh, rond uh, ja, de rematrolse uh, straatomgeving. Nou, dat draaide ongeveer kiet dat je wat met, met, met meters uh, schommelde zeg maar. Een paar van de brede rode straat telde je erbij. Ja. En dan kwam je ongeveer kiet uit. Kees, en eigenlijk een... zo'n meter niet zo'n 20.000 euro? Eén meter? Nou is misschien iets dus goedkoper. Maar je moet uh, neerzetten meer op onderhoud. En de, uh, ja, ja. Laat ik zeggen, als je naar de exploitatie per jaar kijkt. Kost die echt een paar duizend euro per jaar. Dan zie je misschien een vijfduizend euro per jaar. Wat een meter kost. Ja maar om Dat dus levert het leverenier niet om. Om te krijgen. Nou, en het levert niet op. Want waar praat je in Zandvoort over. We hebben vijftig uh, drukke dagen in het jaar. Dan staan die, die plaatsen bezet. En de rest van het jaar staan die plaatsen leeg. Dus die meters zijn duur. Als je de volgende week ingaat. ...worden die meters eigenlijk nog duurder, want er gaat nog minder geld in. Mm -hmm. nou, los van het feit, ik vind het een rotgezicht die meters, vooral als je ze niet nodig hebt. Dus dat, waren het, dat is een jaar geleden. Toen hebben we gezegd, dat moeten we een keer op een andere manier uh, aanpakken. Zonder meters. En toen kwam het lumineuze idee, we maken van Zandvoort één groot bewonersgebied. Eén bewonersgebied, heel Zandvoort. En een, uh, laat ik zeggen, een vignet. En dan mag je overal parkeren. En dat leek ons een heel aardig idee, parkeervrijheid... En ja, je had het gereguleerd en minder meters. En op de plaatsen waar je wel meters nodig had. Zeg maar aan de boulevard, uh, parkeerplaatsen. de uh, Haltestraat. En de Haltestraat waar je echt kort moet parkeren. Dat moet je reguleren. Hè, want dan moet je niet ja. de hele dag hebben staan. Nou, een kort parkeren met meters. Hmm. En dat is toen vanuit de werkgroep een keer overgedragen aan het college. om het uit te werken. Nou, dat ging ook eh, niet zonder slag of stoot. Want waar komt de werk, of dan het antwoordelijk apparaat mee aan de eerste keer? Het advies, we zetten zandversvorm met parkeermeters. Zeg, zeg, dat heb ik eerder gehoord, zei je al. En toen dacht ik, en dat is toen, nou, wat, nou ja, ik zeg in andere bewoordingen, door de werkgroep ontvangen. En dat is toen teruggestuurd. Eh, en uiteindelijk kwam er een, ja, ik zeg het, een redelijk plan uit wat in de richting van de werkgroep kwam. Maar iedere keer toch met andere dingen erin van het college. En uiteindelijk... Ja, toen ging het de inspraak in. Maar op dat moment uh, is, zeg maar, is 80% van je puzzel compleet. Je hebt je eigen ideeën erover. Er is wat gerekend met horten en stoten. Maar toen het de inspraak inging, praten we over dit plan, hè? Praten we, ja, on ongeveer over dit plan. Ja, okay. uh, en maar dan is 80% van je puzzel compleet. Ja. En, ja, je stemt al eens wat af met mensen in ja. je buurt. En die hebben dezelfde mening als jij. En... Nou, Kwamen er in ene en stel reacties uit. En ook dingen waar we nog nooit echt over nagedacht hadden. Mm -hmm. En dingen waar ik niet zo'n probleem in zag, laat ik het zo zeggen. Kan je een Met... voorbeeld noemen, Kees? Nou, een voorbeeld. Uh, wat ik zeggen? Het Schelpenplein. Mensen die eigenlijk op een heel populaire plaats wonen om te parkeren. Daar die is hebben het allemaal op... begonnen, daar is een heel... Die hebben een bewonersvignet. En in één is het van: ja, als mensen in Noord ook een bewonersvignet hebben, kunnen wij hier niet meer staan. En dat geldt voor nog een aantal plaatsen. Uh, zelf zie ik het probleem niet zo groot. Maar ik woon er niet. Dus de mening van de bewoners vind ik moet je respecteren. Ja. Uh, waar wij altijd kritiek op gehad hebben. Is als de gemeente praat over communicatie. Inspraak van bewoners. Dan wordt het plan uitgelegd. En nog een keer uitgelegd. En nog een keer uitgelegd. En besloten. Wij zijn van mening. Als je een plan hebt. Dan vind je het zelf een goed idee. Mm. Je moet de mening van de bewoners respecteren. Daar is de inspraak voor. En er kwam zoveel tegendruk op de parkeerplannen. Ja, ik zeg, dan moet je ook je woord houden van. En dan moet je ook respecteren wat de bewoner zegt. Ja, die, die inspraak, in die inspraakronde is duidelijk uh, verteld dat de bewoners het er niet mee eens waren. Heel duidelijk. Dat is heel duidelijk geweest. Ja. En toch gebeurt dit. Ja, nou. Ja, uh, op een gegeven moment... Hoe ligt dat bij andere partijen dan? Want uh, ik kan mij partijen herinneren die riepen, we gaan naar de buurt en we luisteren daarna. Om maar eens één partij aan te halen. Ja, maar, en die doen dat dus niet. Nou, je kan maar luisteren. Maar gewoon je ook, eigen ja, zin doordrijven. Ja, ja, ja. Er is heel wat, heel wat geluisterd. Vind je, vind je dat. Uh, je zit lang genoeg in de politiek. Vind je dat vreemd? Of, of is dat de politiek? Ik we luisteren wel. wel, maar we doen het toch? Ik vind het heel vreemd. Ja. En ik kan er ook echt niet bij. Want als je belangrijke dingen doet, grote projecten. Ik heb het niet over een pleintje of een dingetje. Nee, ja, we hebben het over een dorp. Dan heb je één ding nodig. Dat is draagvlak. Ja. En als je geen draagvlak hebt, kom je niet verder. Nee. Uh, kijk even naar de middenboulevard, waar we al twintig jaar mee bezig zijn. Het ene plan naar het andere plan. Er is nooit draagvlak voor geweest. Nee. Dus de volgende stap krijg je weer iedereen tegen. Je komt niet verder. Nee. En als er geen draagvlak is, loop je vast. Maar goed, er is geen draagvlak, maar het gebeurt wel. Dat parkeerplan, dat komt er. Nou, dat weet ik nog niet. Kijk, de, de het, parkeerplan, nee, het parkeerplan is aangenomen, dat is een beleidsnotitie. Dat moet nog uitgevoerd worden. Ja, okay, en elke maar, uh, stap kan je innieuw kan iedereen bevaren maken en daartegen ingaan. Want dit, zijn, dit is een intentie hoe je de komende jaren verder gaat. Ja, maar wat, wat, ik, wat ik eruit lees en wat ik eruit hoor is dat men toch van plan is om in 2013 het aan te passen. Tenminste, uh, in te voeren. Ja. Maar het gaat waarschijnlijk ook om de kosten. Het kostenplaatje is natuurlijk ook relevant. kostenplaatje, maar Tuurlijk. ook organisatorisch. En je gaat het uh, stap voor stap invoeren. En dat kan je op alle fronten bijstellen of anders doen als dat er nu eigenlijk voor ligt. Kijk, het is een beleidsintentie. Ja. Uh, en dan nog een heel incomplete beleidsintentie. Uh, want we hebben het over parkeren gehad. Mm -hmm. Maar een heel groot parkeergedeelte zit dus niet in de parkeernotitie. Welk is dat? Het hele LDC zit er niet in. Ja, die kunnen allemaal in die garage voor 500 uh, auto's, toch? Ja, maar ik, ik vind wel dat de parkeren in het LDC natuurlijk een wezenlijk onderdeel ja, uitmaakt van de integrale parkeernota. Want dat was ook juist de kritiek die de vorige raad had, zeg maar, ja. toen ik zei... Zelf... Ja, het parkeerbeleid wat er toen lag, is niet compleet. Nee. Een heel groot, belangrijk stuk van het parkeer in Zandvoort zit er niet in. is het drukste gedeelte van Zandvoort zo'n beetje. En het zit er nu nog steeds ja. niet in. Dus het... Maar je haalt het zelf aan. Ja. De vorige raad. Ja. Nou, op een paar stoelen na is er niet veel veranderd in die raad. Slaat dat om of zo, sinds maart vorig jaar of dit jaar? Gaat men, gaat men ineens anders denken? Ik weet niet of het anders denken is, maar de, de sfeer is gewoon eigenlijk hetzelfde. We stellen voor en we drukken door. Ja, maar als je dus de vorige, in de vorige raadsperiode erachter bent gekomen dat iets niet goed is en je gaat nu dit wel aannemen, hoe moet ik dat zien? Nou, er zijn natuurlijk wel een aantal verbeteringen in ten opzichte van het verhaal van... Van vorig jaar. Ja, okay. In ieder geval uh, heel Zandvoort vol zitten met parkeermeters. Is dus er is tot af. inzicht gekomen. Dat is dat is af. Nou, dat is natuurlijk wel een heel wezenlijk stuk in het plan. Ja, dat, is, dat klopt. Dat klopt. Uh, en daar zijn we natuurlijk ook best blij mee. Ja. Dat, uh, dat je niet uh, ja, al die lelijke dingen krijgt. Maar je moet. Uh, wat wij wilden, één vignet voor heel Zandvoort. Ja. ja, dat is een brug te ver. Dat weet ik niet. Nou, de bevolking is er niet rijp voor. Daar is zoveel weerstand tegen. Daar is geen draagvlak voor. Ik ga... Maar dat was voor de, met de NS ook toen alles digitaal werd. En toch op een gegeven moment uh, moet je toch een keer overstag met moderne middelen. Dat is heel erg geforceerd, hè? Dat is ook heel geforceerd. erg geforceerd. Maar soms maar moet je ergens ja, beginnen. Je, je, je moet ergens beginnen, ben, ja. ik, ben ik met je eens. En we zijn begonnen op het Schelpenplein. Want ja. daar is, is, uh, ja. is het allemaal begonnen. Vervolgens gingen we door maar door maar door maar door. En, en eigenlijk, uh, tenminste, dat is mijn uh, beleving in Zandvoort is het grootste kritieke punt gekomen door uh, het Kromboomsveld en omstreken. Omdat mensen uit het zogenaamde Nieuwe Noord... daar smorgens hun auto parkeren en met de trein gaan. En toen is men weer gaan roepen over het parkeerbeleid... we gaan heel Zandvoort doen. En nu zie ik dus weer dat dit niet heel Zandvoort is... maar Zandvoort min Nieuw Noord. Dan denk ik, als Zandvoorter... waarom pak je dan niet heel Zandvoort? Wat eigenlijk de intentie was... Nou, dat was de intentie. Maar er is één ding: je moet niet gaan reguleren, zeg maar, op plaatsen waar geen probleem is. Dan moet je gewoon uh, de vrijheid laten. Want Eens. je moet het hand, handhaven ook. Eens. Maar dus... die mensen die uit Nieuw-Noord komen, hebben geen vignette en mogen dus niet in het dorp parkeren. Jawel, ja, kunnen die kunnen een vignet kopen. kopen. Dan moet je, er een kopen. Ja, je ja, moet ko iedereen kopen. Ja, maar iedereen ja, maar moet er een kopen. Dat moet goed gelijk allemaal doen. Waar koopt ja. overigens iedereen zo'n vignette? Bij de gemeente. Bij de gemeente. Bij de de ja, en de prijs, dat is toch ook mateloos irritant. Wat. Uh, wij gingen uit, nou, wij zijn uitgegaan in eerste instantie van een prijskaartje van, nou, pak weg 40 euro, laat het eens 50 zijn. En nu worden de ene bedragen genoemd van 80 euro. Ja. Dus mensen die nu geen parkeerprobleem hebben eigenlijk, je gaat toch reguleren, ja, ja, dat, moeten dat, 80 euro. En ik vind dat toch, uh, die drempel is verhoogd. Maar die drempel, die, uh, die kreeg ik een aantal jaren geleden ook zo ineens uh, voor mijn voeten. Want ik ben natuurlijk bewoner van het centrum en ik betaal 113 euro voor een, uh, voor een parkeerplaats. Ik heb redelijk parkeerplaatsen, dus maar mij hoort er niet erg over. Dus die drempel die was er al. Een uh, aantal jaren geleden met het invoeren van de Viette, Begonnen op het Schelpenplein. Pats, 100 euro. Dus die, die was er al. Ja, maar als je een probleem hebt voor je deur. Ja. En je betaalt er 100 euro ja. voor. Nou, graag. Dan is mijn parkeerprobleem opgelost. Ja, maar ik had geen probleem. Maar, oh, maar als je geen probleem hebt, vind ik het gewoon... Ja, dan krijg je iets door je strot geduld, wat geld kost wat je ja, maar, niet dan, dan, dan, dan hou ik hem even door. Hè. Um, er is toen geroepen het parkeer gaan we oplossen en dat moet een beetje budgetair neutraal worden. Iedereen betaalt en dan kunnen wij de, de, de wachters van betalen en de fiert van betalen. En maar uiteindelijk is het zoveel geld geworden dat het gewoon in algemene middelen komt. Nou, je rekent altijd via de algemene middelen. Ja. En er is een rekensommetje gemaakt wat het kost. En, en dat prijskaartje er valt me dus vier tegen. Ik, bedoel, dat ik de denk dat er, wel ik het denk niet overblijft, overblijft is. Kees? Uh, ik hoop het, maar ik... Uh... Ik heb er een hard hoofd in dat er wat overblijft. Maar ik vind het, gewoon, het bedrag, dat is gewoon als je geen probleem hebt, vind ik de, die drempel veel te hoog. O, o, hoe zou je dat dan op willen lossen? Nou, eerst, eerst op, naar normale prijzen. Nou, hoe je het oplost is eigenlijk. Ja, maar wat, wat is nou een normale prijs? Je, je zou het kostendekkend willen maken, toch? Ja, kostendekkend. Maar kostendekkend om een vignetje uit te geven hoeft geen 80 euro te, ko te kosten. Nee, maar je moet ook iemand hebben die het veertje controleert. Ja, maar die dat levert. zijn de handhavers. Ja, klopt. Maar een handhaver levert ook weer geld op. Ja, dus dat moet je Die uh, kan ook regelmatig budgetairneutraal uh, draaien. Ja. Misschien maar wat, niet wat zou dan een normale prijs zijn, denk je? Nou, ik heb het over die 4, 5 tientjes maximaal. Ja, okay. uh, Doel, okay. Als je efficiënt draait, dan moet dat voor dat bedrag kunnen. Ja, ja. En, ja, en dat viel mij ook tegen, dat die drempel gewoon in een en een heel omhoog ging. ja hij gaat voor mij naar beneden. Ja, maar jij zit nog in een gebied waar mogelijk een, een parkeerprobleem is. Ja, maar voor duidelijk. mensen die hebben maar geen parkeerprobleem maar moeten straks in een gaan betalen. En dat, uh, dat geeft weerstand. Is het vrij om zo'n ding te kopen eigenlijk? Als ik nou in, in, uh, in de Regentessenweg woon, uh, zeg maar, uh, koningin in de buurt, moet ik dan zo'n ding kopen of mag ik zo'n uh, ding kopen? Uh, als jij op je eigen trein kan parkeren, hoef je geen, niet zo'n ding te kopen. Dus ik ben verplicht als ik op de straat parkeer om zo'n ding te kopen, van, anders moet ik weg. Anders moet je weg, ja. Okay. Ja, uh, ja sterker nog, als je een oprit hebt, dan moet je een tweede vergunning die duurder is kopen. De eerste krijg je niet. Dat wil zeggen dat als ik een eigen oprit heb, dan ja. er niet voor mag staan. Nee, dan krijg je sowieso een bekeuring. Maar dat is de WG en Verkeerswet die ja, dat voorschrijft. Okay. Ja. Dan krijg je sowieso een bekeuring. Maar als je een oprit hebt waarop je je auto op eigen ja? terrein zou kunnen ja? zetten... ...krijg je niet die eerste vergunning van 80 euro. Dan ga je de tweede vergunning betalen. Tarief. En weet ik veel, dat was 120 of 112, weet ik veel wat. Nou. Kun je me dat uitleggen, Kees? Ja. Uh, Gedeeltelijk. Aan. Kijk, op het moment dat je een inrit hebt... Ja. ...haal je eigenlijk een parkeerplaats weg. Als je geen inrit hebt, kan daar een auto staan. Dus op het moment dat je zegt, ik heb een inrit, dan leg je een claim op en die wordt ook voor je vrijgehouden. Uh, is dan, neem je een parkeerplaats in beslag waar je op zich niet voor hoeft te betalen. Ja. Nou, en als je dan de tweede hebt, je tweede auto, ja, die moet een parkeervergunning hebben. Ja, en dat is dan gelijk de tweede. Het, uh, maar hij moet niet extreem duur zijn, maar er is een verklaring voor. Daar kan ik wel mee leven. We hebben nog wat... wat... Escapes, hè, als ik in het dorp als nieuw-noorder. En zal je voor, ik koop geen vergunning. Dat kan. Dat doe jij sowieso niet. Dat weet, weet ik niet. Maar als ik dat niet doe en ik ga bij vrienden of familie in het dorp, ja. verjaardagsvisite, nee, ja. dan hebben zij een gastenkaart. En kan ik met die gastenkaart toch mijn auto daar parkeren. Ja, dat is dan drie uur, hè? Dat is drie uur, ja. ja. Goed, we hebben een klein beetje over, nou, we hebben het heel erg over het parkeerbeleid gehad, maar de, de, de, de, de essentiële gronden van GroenLinks om tegen te zijn. Die zijn het geld. Nee. De, de, de, de communicatie met de bevolking. Dat, dat is niet is geluisterd. Geen Geen draagvlak. Dat, dat is, dat is het, het grootste punt. punt. punt. Uh, GBZ is ook tegen? Ja, maar op een heel andere grond. Op andere gronden? Andere gronden Die wilden wel parkeermeters en daar stonden we haaks tegenover elkaar ja, okay. eigenlijk. Dus er zijn partijen tegen om verschillende standpunten. Om verschillende standpunten, maken. ja. Okay. Ja. Ja, uh, nou is het wel zo en, uh, dat de wethouder heeft toegezegd dat. Nou, oké, okay, dit wordt een eerste invoering, gefaseerd. We kunnen nog bijstellen in de loop van de komende jaren. Uh, plannen jullie om daar gebruik van te maken? Om dat toch om te buigen naar iets waar, uh, waar zandvoorten zich meer in kunnen vinden? Ja, uiteraard. Je bent er voor de bevolking. Dus als. Andere dingen willen en andere dingen aandragen, zullen we ons daar ook hard van ja. maken. Hoe, hoe gaan jullie dat inventariseren? Wat, wat uh, dat is? Praten, luisteren? Ja, nu ga je wel even twee jaar uh, vooruit kijken. Nou ja. Daar hebben we nog niet als, over nagedacht als politieke partij. Ja. Wil je toch uh, je in de strijd gaan mengen? Ja, uiteraard. Kijk wat we al die tijd gezegd hebben, en daar blijven we bij. Je moet luisteren. Ja. En ook een keertje daar gehoor aan geven. Want anders zijn al die inspraakprocedures ja. gewoon zinloos. Dan ja. krijg je tot, straks totaal geen zienswijzers meer, want er wordt toch niets mee gedaan. Nee, we doen toch wat we willen. We doen toch, ja. Dus uh, die communicatie, zeg maar, het gesprek met de bevolking moet je intact laten. Nou, straks komen er procedures in werking, dan krijgt men toch weer de, de mogelijkheid om te reageren. Okay. En wij zullen er ook op, nou ja, op aandringen dat er een inspraak is en dat men kan reageren. Ja. Ik bedoel, er is nog een heleboel bij te stellen hoor, aan, aan de plannen ik wil nog even een, een dorpsvraag uh, doen ja. jij loopt ook in het dorp ik zie jou de honden uitlaten spreken ja. mensen jou erop aan? Ja. En, en wat hoor je dan? Uh, ja of nee? of uh, het moet zo? Nou, er ja. zit ook een heleboel onbegrip in dus, zeg maar de goede, er is uh, een heleboel ruis op de lijn gekomen ja. ook ja, ik zeggen, nou ja. een slordige inspraakprocedure moet ik zeggen We fouten in, in, de, in de inspraak stonden en wat er allemaal bij verzonnen wordt in Zandvoort, dat is ook... Uh... Uniek, hè? Ja, ik weet niet of het uniek is. Ja. Uh, nou, ik heb een ander dorp gewoond in de andere kant van het land. Daar lager. konden ze er ook wat van, hoor. Dus... Ja. Maar ja, en dat is ook dat je... Juist als je naar, naar buiten treedt met nieuwe plannen... moet je dat heel zorgvuldig voorbereiden. En niet van, uh, het is bijna klaar en nou ja... Zet hem maar in de, in de, in de inspraak, want anders halen we de planning niet. Mm -hmm. en, ja, en dat is gewoon slordig gegaan. Mm -hmm. En daardoor krijg je nog meer weerstand. Nog meer huis. Die niet nodig was geweest. Mm -hmm. Maar... Ja, dan moet je dan ook even de tijd nemen. Stapje voor stapje informeren Stapje voor stapje informeren en het even recht krijgen. Dan had je volgens mij veel meer draagvlak gekregen, ook voor dit plan. Oké. Okay. Ja. Kees, bedankt voor de toelichting uh, ja. die je op jullie inbreng in de raadsvergadering uh, hebt willen houden. En voorlopig hebben we nog twee jaar de tijd. Oké. Okay. Het kan nog omgebogen worden. Ja. En ik wil ook even jullie heel hartelijk bedanken dat ik mijn verhaal heb kunnen vertellen zonder in de reden te vallen. Oké, okay. <laughs> wij, wij luisteren jo. Kees. <laughs> jo. Sunny mm. Ja, het is een niet gesprek ja, aan tafel. We hebben een beetje commotie over. Maar ja, dat kan niet anders, want feestvark is aangeschoven. Ja, het feestvark is nee. aangeschoven. En dat bedoelen we niet Dion. Dus u of nee. Alex? Ja, oh, ja. Ja. Ja, ja, we bedoelen Alex. We Alex. Alex, Alex Willemsen Alex. van de feestmarkt in Zandvoort. Ja. De feestmarkt ten, hè uh, Feestmarkten, hè? Drietje hoe waren de jaar. eerste twee markten? Ja, heel goed. Ja? We hebben, moet ik even denken. We hebben een beetje tegenslag met weer gehad in de, in de voorjaarsmarkt. Ja, om mee toch? toch? Uh, ja, het is lastig. Als je, later wordt het weer goed. Maar als je eenmaal weet een dat het een beetje miesig is als je begint... dan, dan laten toch een aantal mensen het afweten. De start moet goed zijn? Besluiten. Ja, in principe kan je beter beginnen met mooi weer... en dat het later wat minder wordt... dan dat je begint met, met, met wat slecht weer. En, en het is ook jammer dat ze nu alweer over sneeuw... en ...en koud weer hebben. Dat houdt denk ik toch wel mensen tegen... ...die gaan andere plannen maken. Je is praat is over mensen, het? Alex. Uh, kooplui of publiek? Nee, of beide? Uh, de media. Puur de media. Het, uh, dat valt me namelijk ook op. Uh, in organisatieland... Als je maar de hele week roept dat het slecht weer wordt, komt er niemand. dat gaat ga het, alles is het mensen prachtig maken alle, Ja, mensen maken andere plannen. Dat, dat is gewoon zo. En wij, uh, wij in die zin hier... In, in, ik hou in die zin rekening mee dat... Uh, ik wil gewoon dat iedereen een uur eerder weg gaat... in verband eventueel vandaag met opbouw, ja. Met gladheid dat niet iedereen ja. een, aan een half uur te laat komt. Ja, maar dat is organisatorisch. Dat is organisatorisch gezien. Maar ik denk dat mensen gewoon moeten rekening houden dat er gewoon... We hebben al zo vaak weeralarm gehad en, en, en tot nu toe we zijn we altijd normaal de deuren uit, uh, uit kunnen gaan. We hebben slecht weer met, met stormen, met, met uh, ijzel en dergelijke. Ja. Dus Meestal het eigenlijk gaat het fout als het niet aankondigen. Juist. Dus eigenlijk <laughs> moeten we roepen dat het morgen prachtig mooi weer is. Nee, het wordt morgen mooi het weer. Er morgen ik morgen heb morgen nog weer, gekeken tuurlijk, bij ja. het KNMI. Ah, ja, het ook en, ja, tuurlijk kijk ik. Maar het, het maar wordt het gewoon gaat. mooi weer. En er kan wat sneeuw vallen, maar het is niet zo. Het wordt vrij koud. En als het dan sneeuwt, dan blijft het liggen. En dan ziet het er heel gezellig uit. Het slechtste is als het zo'n beetje min 1 graad is. En een beetje druilerig. dan druilerig. Maar het wordt koud. Dus dat is heel prettig. alleen even een truitje aan. ja's lekker warm. Handschoenen. Hup jongens, gezellig naar die markt. Komt helemaal goed. Heb je lekkere glue, aan. Uh, Al het goede zijn hebben we ook gloewijn, <laughs> moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga niet over de stands, ik weet niet precies wat er komt, maar... Nou, dat, dat, we willen, juist, we gewoon dat willen we juist wel weten, Alex. Ja. <laughs> ja. Je, je zal toch, uh, ik heb begrepen, uh, ook van jou en uh, van de organisatoren van de feestmarkten... Dat je, je schrijft in als uh, marktkraam. Dus je moet ongeveer weten wat er komt. Jawel, tuurlijk. We krijgen gewoon weer hele leuke uh, producten. Maar precies wat ik weet kon er niet. God vanochtend toevallig nog. Vorig hierheen kwam had ik iemand aan de telefoon. Die, die wou wat extra planken op de kraam hebben. Zo. Want die kwamen met ja. kerstartikelen. En, en, en moet ik ook zeggen, die kerst is natuurlijk ook heel leuk, maar Sinterklaas is morgen natuurlijk ook van de partij dat moeten we even niet vergeten ja, We krijgen daar geen in uh... confronterende belangen dat die kerstman, al die kerstballen of de, de, de Sinterklaas die kerstmarkt uh gaat ombolen. Ik, ik, ik ben van mening, ik kan er helemaal niks aan doen, kan het niet tegenhouden dat we gewoon Sinterklaas moeten vieren en dat gewoon 5 december samen Sinterklaas afgelopen is dat we dan naar kerst moeten. Dat vind, dat vind ik ook. Ik vind dat we, de, de, de, ja, als we nog even doorgaan, dan is het in mei liggen er al kerstballen in de winkels, heb je iedereen al over kerst en ik ben er geen voorstander van. Maar ik ook en, niet, maar... en, en, en, en, en ik wil het ook niet tegenhouden als mensen leuke kerstartikelen op die markt willen aanbieden, dan zijn ze van harte welkom. Dat is de de, de, de, de, verkopen, de verkoop. Maar we, we, we blijven uh, trouw aan Sinterklaas. En Sinterklaas is morgen gewoon van de partij op de feestmarkt in Zandvoort. Traditiegetrouw. Nou ja, je kunt geen Sinterklaas artikelen kopen. Dus die concurrentie je is niet. Kopen. Nou. Ja, jawel, maar het, het, het, het kan wel, want er zijn de mensen moeten nog voor 5 december eh, namens Sinterklaas cadeautjes ja, kopen. Ja, ja, ja. Dus het is wel ja, degelijk. Ja, ja. Nou, een thema Sinterklaas, dat moeten we niet... Uh, ja, ja. kerst, en, en zeker. Nee, nee, maar, wat jij aan het slingers, ja, uh, ja, ja, ballen. Ja, okay, ballen. Uh, maar wat bied je voor Sinterklaas voor cadeautjes allemaal op de feestmarkt? Wat wordt er allemaal aangeboden? Dat is speelgoed natuurlijk weer heel veel. Maar niet alleen speelgoed, ook leuke dingen voor de ouderen onder ons tenminste. bedoel ik zelf ook al mee, zeg maar de, ja. <laughs> ja mode wat de is er te doen voor, te doen voor, voor de, de kinderen? -kinderen. Oh, okay. Ja, we hebben de, de, de, de Clown is natuurlijk weer van de partij, is altijd heel populair. We hebben de draaimolen weer staan, we hebben de zweefmolen staan, als het goed is, is er een zwarte pietenspel. Zorg gewoon dat we leuk entertainment en van alles hebben. Dus en het podium is inderdaad hele inderdaad de hele dag weer spelletjes op het podium en dan kan je ook weer prijsjes winnen op het podium, zeker weer in het kader van Sinterklaas. Je kunt ook een auto winnen. Kleine auto winnen al, toch die Mazda truc die komt geen, de man, mag even, dan ben ik... Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja Alex, je moet wel je kranten dat. lezen. oké daar ga niet echt... Nu valt hey, maar, het kwartje in één keer namelijk. wat mij altijd wel verzocht met dergelijke dingen. Ja, ja. Van, joh, kunnen we dat technisch allemaal doen en alles? Maar dat is, dat, dat is al een tijd geleden. Dat, dat In één keer valt het kwartje en denk, ik, ja, die komt ook. Ja. Dus. Dus uh, zo bouw jij uh, de markt op. Uh, iedereen meldt zich bij jou. En nou, dan, en dan, nou te technisch gezien werkt dat wat anders. De mensen schrijven in... en als ze dan voldoen aan alle voorwaarden, dan krijgen ze van ons krijgen ze een plaats toegewezen. Ja. Wij beginnen morgen heel vroeg met het uitzetten van de markt. En dan eerst, een, eerst met het weghalen van de auto's toch? <laughs> ja, er moeten eerst een aantal auto's. Helaas, ik vind dat best wel heel vervelend. Maar dus ja, dat toch is blijft dit. dat hè? Ja, op een of andere manier. We zetten veel borden neer. De gemeente doet het. En wij plaatsen zelf nog extra borden ja. om even te kijken. Dat zijn zwakke plekken. En toch staan er elke keer weer auto's. Ja, ja, we ja, Oké, okay, weghalen. Ja, wegslepen. Helaas. Het is niet anders. Hadden goed. we even met Kees moeten bespreken voor het parkeerbeleid. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Goed, de goed, auto's ja. zijn weg. Dan ja. gaan jullie opbouwen? Dan gaan we opbouwen. En dan uh, komen vanaf acht uur mogen de standhouders aan. En, en de meeste standhouders hebben al hun plaats toegewezen gekregen met kraamnummer. Die gaan uh, naar de plek toe ja. gewoon. En sommige mensen melden zich bij het gemeenschaphuis. En daar helpen we ze ja. verder. Dan hebben we één of twee dames zitten oh. die alles precies weten hoe of wat... En, uh, het, wordt, ja. het, wordt, het wordt dus wel gereguleerd En jullie, bij, jullie hebben de plaatsen al toegewezen ja, ja, ja, ja, Hoeveel ja, ja. kramen komen er nu? Ja, we zitten tegen de 300 kramen aan ja, tegen de, Het is niet zo groot als zomermarkt, ja, net, bij het, De zomermarkt ja. Nee, niet zo groot helaas maar Is, is, is dat helaas? Um, ja, hoe meer ziel, hoe meer vreugd Is dat zo? Ja, vind ik wel persoonlijk Ik heb wel eens uh, het idee En ik loop ook over die markt, ik vind het geweldig hoor Dat ik een klein stukje uh, Te veel vind. Ja, maar en dan noemen we In het parcours? Te veel kramen. Ja. Bijvoorbeeld de, uh, de Zwaluweestraat. Ja. Is een prachtig uh, straatje. Nou ja. Maar... Ja, ja, die hebben we nu niet, dus de Zwaluweestraat. Het lijkt een beetje maar... van het parcours af, vind ik dan. Maar... Ja, dat, het, dat is is wel wel van, maar... het is wel leuk dat, dat is. Aan de ene kant ben ik het een beetje met je eens. We hebben wat sterkere en wat zwakkere punten. Aan de andere kant hebben wij mensen, standhouders, die willen per se op de Zwaluweestraat staan. Oh, ja? die bellen nu ook zo: sorry, deze keer hebben we de Zwale Weestraat is er niet bij betrokken. Dat stukje missen we dus. Dat, uh, ja, de, de, de, de, daar kijk ik van op dat mensen dan speciaal daar willen staan. Ja, uh, ja geen idee. En ik denk dat iedereen gewoon leuk, een leuke boterham kan verdienen op die markt Als hun ja, ja, product en hun prijs maar goed is. Natuurlijk, dat, dat is... Bij alle markten zo. Ja, um, over, over... Ja, Ik ga altijd even naar de heel uh, Ja, dus volgens er mij. Er maar één. Volgens mij is die er niet gedacht. In. Ja, okay. nou, bijna elke markt was hij. een. is dat... altijd. Elke markt, die hebt altijd ja. zijn vaste plek. Ja. Ja, ja, je staat er altijd met twee kramen. En, en waarom ik dat weet, en is dat degene die mij belde, Ik keek op de tekening die wou we wat weten vanochtend op kantoor. En die stond op de plek van de hengelsportman. Als ik het goed... Maar dat weet ik niet 100% zeker hoor. Want maar ik heb een... Als je de tocht ah, hey. Ja, je hoort hm? dat hij niet komt. Dus, uh... Maar dat weet ik niet zeker hoor. Maar dat okay. dacht ik. Denk, oh, wacht even. die, die Zo, vrouw Het is wel wel een vast, weten. een vaste plek. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat brengt breng mij op het volgende. De hengelman ja. uh, is, een, is een, een kraam alleen. Er is maar één hengelkraam. In principe ja. wel, ja. Maar, maar er kan zijn, zijn ja? afgelopen keer waren er uh, drie of vier aardbeienkramen. Nou vind ik bij geweldig, maar wat je dan ook weer hoort, is nou je kan beter daar naartoe gaan, want dan zijn ze groter en goedkoper. <laughs> dat is Check, leuk. Dat vind ik hartstikke leuk, want dat is ja, ook, ook mark. Check jij dat, jullie dat, de, dat er de, vier, vijf handdoeken ja. staan of zes uh, joggingpakken? Uh, het, het, het wordt gecheckt, alleen wij roepen ook altijd eigenlijk naar de standhouders toe, wij doen niet aan concurrentiebescherming. En waarom, okay. om, waarom roepen we dat? Anders krijgen we achteraf heel gezeur van: nou, ja, hij heeft aardbeien en ik heb druiven. En dat valt altijd twee onder die categorie. Ja? O onder die. Ja, de, de, trui, er zijn een miljoen soorten trui. De ene heeft kinderkleding, concurrentie. je hebt niemand. De ander heeft kinderkleding, dat verkopen ze alleen bij CNA. Ja, en dan heb je wel met taken de, erbij ook. Ah, oh, jongens, dus wij roepen gewoon: sorry, we doen niet een concurrentiebescheiding, zorg maar. dat je een leuk product doet. We proberen ze wel uit elkaar te zetten. Maar, dan ga ik het heel erg overdreven doen? Ja, nee, nee, is goed. Geen er er zijn twintig uh, uh, kraamhouders die hebben allemaal joggingpakken. En die melden ja, dan zich dan alle twintig er... bij jou. Dan ja, nee, die krijgen niet alle twintig plaatsen. Oké, okay, nou, dat is wat ik bedoel. Nee, op die manier, tuurlijk. Wij kijken gewoon, jongens, nou, waar hebben we wat? Ja, er zijn er wel heel veel die, die doen dat klaar. Die krijgen, we zetten geen, bijvoorbeeld geen leren tassen meer. Dan hebben we het, het, het volgende probleem doet zich aan. Dat mensen dus inschrijven met leren tassen en broeken gaan verkopen. Ja, ja. Dat, dat is ook onze... Ja, dat wordt gecheckt. Alleen is het ontzettend lastig, want dat kom je pas achter als de markt als draait. Wij gaan opbouwen, om tien uur gaat de markt lopen, dan hebben we nog dingen te doen. Om twaalf uur, ongeveer, krijgen we een controleronde. Voor sommige mensen die gaan ook illegaal staan, daar gaan we ook op controleren. Ja, gebeurt ook nog. Ja, ja. Dat verbaast ja. me ook weer. Ja, ja. Je hebt toch een nummertje? Of een kraam. Ja, maar ze, kunnen, ze gaan ook gewoon zonder kraam staan. Nee, maar. Als Sinterklaas. Bijvoorbeeld. Ja. Een illegale Klaas. Ja. Nou, en, en dan kom je dus middags, krijgen die controleronde. Ja. Nou, en dan kom je dus allemaal bepaalde misstanden bezig. Alleen is het ontzettend lastig om daar heel hard tegen op te treden, want er lopen een hoop mensen rond. En sommige standhouders willen niet wijken. En in het uiterste geval, wat ook wel eens gebeurt, moeten wij de politie erbij halen. Ik kan me voorstellen dat je, als je dat ziet. U heeft beloofd om hier met tasjes te staan, maar u staat met joggingpakken... Ja. Uh, u krijgt de volgende uh, markt geen vergunning meer gemaakt. Nee, maken. klopt. Wij hebben standhouders dat is simpele, op de toch? Zwarte Lijst. Maar dan schrijven ze in onder Pietje. En de volgende nou ja, keer schrijven ze ja, ja. in onder Klaasje. Ja. Is, is dat echt zo'n. Uh, Sommigen wel, niet allemaal. Er, er, is, een, er is een bepaald gedeelte productje. onder standhouders. En hoe groot dat is een klein percentage. Die, die, die, die, bijvoorbeeld de, de beroemde meelopers. Die heb je zomers heel veel, die komen ochtends van. Heb je nog een plekje? Ja. Nou, die staan daar, die melden zich en die horen. Nee, tassen zetten we niet neer. Want die hebben al genoeg. En die staan in de rij. Oh, wat ik verkoop brillen. Oh, dat kan nog wel. En dan gaat die tassen uitpakken ja dat zijn dus... <laughs> En dan kom je met je controller in. Ja, ja. Eén uur, twee uur op die markt kijken. En dan staat ja. die man daar. Is het druk? Dan kan je dus heel veel toestanden gaan bouwen. Moet je doen. Als het te gek wordt, dan hebben wij een standhouders de politie erbij Open. gehaald. Verwaard het. Uh, ik geloof dat hij toen wel wou luisteren. En, en we zijn in principe mans genoeg om dat zelf, ja. om dat zelf te doen. Ja. Alleen dan ga je dus een hele vervelende sfeer op die markt creëren. Dus jongens, op het moment dat, dat jij Op het moment dat jij gaat... Uh, Praten? Maar ik zou zeggen, met zo'n standhouder... staan is er altijd mensen bij. Ja. Maar is in principe, zodra je is... al in discussie moet, is het al een Flore verloren wedstrijd. wedstrijd. Dus Helemaal in... met publiek eromheen. Ja, goed. Eh, dat zijn de... <laughs> een klein beetje een ja. ik, ik wil het even met ja, even... maar. Ja, nee. Uh, we hebben ook lokale winkeliers die ja. dan een, uh, een kraam hebben. Ja. Gaan jullie die altijd voor hun winkel zetten? Hebben ze die eh, voorrang? Ook. ook de, de winkeliers in Sanford hebben voorrang. Ja, we proberen ook altijd winkeliers dat ze voor hun eigen winkel staan. Uh, je hebt ook winkeliers die van tevoren contact met ons opnemen, Joh, kunnen we dat en dat doen? Nou, we proberen die markt met z'n allen te doen en we proberen aan alle mensen te voldoen. Mocht dat niet willen, doen we dat ook in overleg. En dan hebben we dus nu is de grote krocht. Die betrekken we bij de zomermarkt wel erbij. Die vallen we ook af. Dan proberen we de mensen die mee willen doen. gelijk aan het raadhuisplein neer te zetten aan het begin. Maar okay. de grote krocht. Op die manier we willen we dat gewoon. Ja. Je, je kan niks alleen. Je moet het met z'n allen doen. Ja, natuurlijk. Zo zit de wereld in elkaar eigenlijk. Ja. Dus. Ik wil graag nog wat hoogtepunten van de markt horen. Morgen. En dan. Uh... Uh, Hoogtepunten. Ik kan. Geen, geen, geen. Verkooppunten. Nee, nee, er komt een hoogtepunt, maar ik mag niet zeggen wat. Ja. Dat, is, dat schiet ik ook wel mee op. <laughs> dat Hoe laat moeten we dus er zijn? Laat Hoe moeten zijn, laat moeten we? we uit mijn hoofd om, om een uur of twaalf. En waar Uf, moeten we ongeveer zijn? Centrum, centrum van de Markt. Ah, ah, Oké. Okay. De dus Centraalsteinsplein, toch? Ja. Ja. Wanneer mag ik mag niks zeggen. Nee. Ik ben al de verbazing. Het laatst uit om verrassingen. Dus. Ja zit je hier met de baas van de, dus de markt en die mag niks zeggen. Ik mag niet, Ik word ook maar gestuurd. Ik heb ook een vrouw. Ja, en een treintje heb je ook nog. En ogen, ja, dat is een een treintje. treintje een treintje is er ook nog. Ja, dat is waar ook. Nou, oh, oh. um, op de markt morgen. Een hoop leuke dingen te kopen. Een hoop ja, leuke dingen te doen. Sinterklaas. Gewoon, lopen, uh, Sinterklaas en voor, een voor, verrassing. En een verrassing rond 12 uur in het centrum van de markt. Met de kans ja, dat het een rond... beetje kerstsfeer wordt. Ja, een beetje Top. sneeuw qua ja. weer. En en, en ja, ja, en voor de. Ik ga hem gewoon nog gaan Het wordt weer een, geef, een leuke markt. Ik zie naar die bril. Te ja, kijken. Mooi, <laughs> ja mooi, hè? Ja mooi. Alex, we, we moeten zien de tijd weer door. Bedankt okay. voor je komst. Ik nou, uh, Vond nou, het heel leuk en, en uh, tot de volgende tot... markt weer, ja, hè? Ja, uiteraard. Is goed. Ja. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Jo, goed. En en je wel. Geweldig, dank je Bedankt voor je komst. Aan Berenpoot, die ja, zijn. Is, ja. Uh, We draaien dit prachtig stukje muziek weg omdat we toch even met Johan willen praten over een aantal zaken. Het muziek is prachtig, maar helaas, gezien de tijd moeten we het afbreken, omdat we uh, een tweetal zaken toch wel even willen doornemen met Classic Concert met Johan Berenpoot. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, maar de mensen die deze muziek willen horen, horen, omdat ze het mooi vonden, ja. die moeten vooral morgen... Naar de kerk komen, want dit is uit het Vijfde Pianoconcert van Beethoven. En daar gaan we en nu over. Dat even. wordt morgen uitgevoerd in de kerk. En wat is er zo speciaal aan dit concert? Morgen. Nou, nou aan dat concert is speciaal dat uh, het is samengesteld, het programma, ja. door de dirigent Nicolas Devens. van oorsprong een Engelsman, maar hij woont al heel lang in, heeft ook gestudeerd hier in Nederland ja. en is al een aantal jaren. Uh, dirigent van het Symfonieorkest Haarlem en omdat hij 60 werd, heeft hij het programma mogen samenstellen. Nou heeft de dirigent daar altijd een stem. Ja, in. zeggen ja, jullie zeggen mogen. Ja, Oké, okay. ze hebben hem dan de vrije hand gegeven, ja, laat ik het ja. zo zeggen. En uh, ja, ik kan me in dat programma helemaal vinden. Dat is echt uh, fantastisch. Heb je, we hebben het al eerder over gehad, hè? Over, over programma's, hoe je dat uh, bekijkt. en we hebben we het ook eens over gehad dat je juli een soort uh, achteraf zeiden van, nou, het had anders gekund. In, in zachte behooringen gezegd. Hmm. Heb je dit ook uh, van tevoren geluisterd? Wat, wat, wat er gaat gebeuren morgen? Nee, maar dat hoeft helemaal nee, niet. Je, je weet van tevoren, ja, het is goed. Het zijn zulke fantastische bekende stukken. Ja. Het begint met de overture Don Giovanni van, van Mozart. Dus ja. de overture tot opera Don Juan. En uh, dan komt het vijfde pianoconcert van Beethoven. Ja, het deel wat je net hoorde. Dat staat bij Classic FM. Die elk jaar een top duizend laat horen op de radio... Ja. He, aan het eind van het jaar, ja. tussen kerst en nieuwjaar... staat dit stuk muziek al twee jaar... in de, de eerste plaats. Ja. De uitvoerende ken je, ken je ook? De uitvoerende pianist ken ik niet. Het orkest wel. Sinfonieorkest Haarlem... is al vaker bij ons geweest. We hebben ditzelfde concert uh, twee weken geleden... in de Philharmonie in Haarlem gespeeld. Ja. Maar die... die uh, solist is voor mij nieuw. Maar ze hebben mij verzekerd... vanuit het orkest dat hij erg goed is. Dus nou, we gaan luisteren morgen. Ja. Een orkest neemt niet een solist waarvan ze niet 100% zeker weet dat ze stinkend goed is. Hij heeft een mooie cv, dus daar kan je ook een hoop uit opmaken. Met wie heeft hij gestudeerd? Onder welke dirigenten heeft hij opgetreden? Want elke dirigent neemt ook niet zomaar een solist. Die hebben ook een eisen. En als hij met bekende dirigenten heeft opgetreden... mag je aannemen dat hij ook capaciteit heeft. daar ga ik ook vanuit. Dat is een vraag die ik had over een beetje meer algemeen. En dat slaat dan hierop. Jullie programmakeuze en dan ook uitvoerenden... Uh, ja, dat is een denkproces of een zoekproces van jullie als Classic ja. Concertsorganisatie. Ja. Ja. Ja, uh, ja, uh, ga ook op ja. deze gronden van reputatie, van horen zeggen en misschien eigen waarnemingen? Ja, ja tuurlijk. En, en kijk, we hebben een bekende naam inmiddels, na nou ruim tien jaar. Dus je krijgt ook allerlei dingen aangeboden. Okay. Mensen die graag bij ons willen komen spelen. En vaak hebben ze dan wel een cd'tje gemaakt. Dus dan beginnen we altijd dat cd'tje op te vragen en dan gaan we... Uh, Toosberg en Peter Tromp en ik gaan eerst eens even luisteren hoe, hoe het is. En uh, dan kun je misschien nog eens een keer naar een concert, elders, mm -hmm. doen we ook wel, ja. om te horen hoe de kwaliteit is. Want ja, wij blijven kritisch, we proberen toch uh, kwaliteit te bieden. Ja. Ja. Kritisch kwalitatief. Uh, ja, en we moeten natuurlijk gevarieerd blijven. Ja. Ja. Je, moet, je moet koren presenteren, maar niet allemaal koren. Je moet symfonieorkesten doen, nou, dat doen we volgend jaar ook, drie keer van de twaalf. He? En uh, nou ja Zo proberen we een uh, piano recital Meestal één keer per jaar Dat is alleen één piano Blijkt toch ook veel belangstelling voor te zijn Wiebi ja. dus. Bibi. ja zeg Ik wil <laughs> <Bibi, ja. laughs> <laughs> even terug naar uh, uh, het concert in de Agata kerk. Was dat leuk? Ja Ik was er namelijk zelf ja. bij uh, ja. was was Het was gigantisch Het was heel goed En daar stond, stond een barst te zingen En dat wil je echt niet weten zo mooi Dat is Martijn Sanders Die heeft ook een Grote naam in Nederland ja. al. Zingt ook altijd in de oratoria. Met in de Matthäuspersioon. In de, de Weinig's Oratorium. Ja, ja, die naam kenden we al. Maar hij maakte het helemaal waar. Jongen. Schitterend. Ik de catoos uh, gesproken de dag van tevoren. En zij was voorzichtig met de kaartjes. Is dat uh, goed gekomen? Ja, dat is goed gekomen. Ja, ja. Toch wel? ja want wij hadden uh, een deal gemaakt met Classic FM. Voor een gering bedrag, mag oh. ik zeggen. Ja. Werden we een aantal keren op de zender in het weekendprogramma... Genoemd. Dus dat zijn allemaal mensen die daar naar luisteren. liefhebber zijn van klassiek en muziek. en die kregen te horen dat wij dat concert hadden. Dus de en dat heeft de regio. aan de kassa op de dag ja. zelf. nog behoorlijk wat belangstelling opgeleverd. en dat heeft het wel uh, deels goed gemaakt. we dus springen er niet helemaal uit. Nou goed, maar je had dus wel uh, respons uit de regio. Ja, ja. ja. ja. dat, dat waren over het algemeen mensen van buiten Zandvoort. die dus niet even bij Trump of bij Bruna van tevoren een kaartje gingen halen, want ze wonen hier niet, ja. maar ze kwamen wel op de dag van het concert. En we waren niet zo makkelijk bereikbaar, want de hele kruising lag open, daar bij de Haanemestraat. Ja, heeft... <laughs> maar ondanks dat kwamen er toch uh, nog uh, enkele tientallen mensen nou, leuk. een kaartje kopen aan goed. de kassa. Ja, ja, en de, ja. de Zandvoortse belangstelling was net zoals in de kerk? Ja, ja hoor, de Agatenkerk de de was goed oh. gevuld. Ja. Heel oh, maar mooi. maar ja. Johan, het concert morgen is gratis als ik het goed begrijp. Ja, nog wel. Ja, ja, nog, nog wel? Ja, ja moet ik er helaas bij zeggen. Onderwerp 2. En, en ons, en ons de jonge Ja. Wat, uh, wat voor verandering zit er aan te komen dan op dat gebied? En hoe, uh... Nou, de, de grote verandering is dat uh, de gemeente heeft aangekondigd dat ze gigantisch in onze subsidie gaan snijden. En nou doen ze dat in een heleboel subsidies. En ja, oké, okay, ze krijgen minder geld van het Rijk. En de OZB mag niet uh, te hoog. En de parkeergelden mogen niet te hoog. Enfin, daar hebben we allemaal mee te maken. Dus ze moeten snoeien. Daar hebben we alle begrip voor. Maar in twee jaar tijd gaat bij ons de subsidie met 67 procent, twee derde, naar beneden. En dat is een mokerslag natuurlijk die je krijgt. Dat is heel hoog. Ja. Ja. Vooral als de wethouder dan uh, uh, het argument gebruikt. Jullie moeten maar entree gaan heffen. Want het publiek wat bij jullie komt, het kan dat geld wel missen. En dat vind ik een argument van helemaal niks. Dat is En dat weet zaak. hij ook niet, want hij kent die mensen helemaal niet. Want hij is er nooit. Althans nooit. Hij is wel bij dat jaarlijkse grote concert. Maar verder nooit in de kerk. Dus ik vind dat een argument van niks. Ik bedoel, uh, wij hadden graag wat meer waardering voor onze inspanningen gehad. En, en dan wat minder uh, uh, reductie in de... In de subsidie, want 67 procent. Je gaat na, nou, we krijgen nu 15.000 euro. Kan ik dus zeggen, is openbaar, staat in de begroting. En we gaan terug naar 5.000 in twee jaar. Dus we komen 10.000 euro subsidie dan tekort. En dat moet toch gecompenseerd. Want wij proberen van het geld wat we hebben. Een zo maximaal mogelijk een serie concerten te geven. Ja, dus het gaat wel ten koste van je kwaliteit van je programma. Als we inderdaad in, in inkomsten achteruit gaan, dan uh, is dat zo. En dat heeft ons er ook toen besluiten, met pijn in het hart wil ik er nadrukkelijk bij zeggen. Want er heeft nogal wat discussie plaatsgevonden in ons hele kleine bestuurtje van drie mensen over hoe we dat moesten gaan doen. En uiteindelijk... Ook vrijwilligers? Ja, ook vrijwilligers. Wij krijgen er niks voor. Te, sorry. Ja, ja, ga je gang. Ja. Nou, uh, wat me dan nu te binnen schiet. Jullie hebben natuurlijk veel grote meesters en um, grote namen. Dus dat is natuurlijk erg kostbaar. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dit misschien ook een mogelijkheid creëert... om jong en aanstormend talent, wat, wat er niet zoveel uh, kosten misschien met zich meebrengt... om dat een platform te bieden. Zijn dat dingen die ook binnen Klassen concerts uh, ja, leven? Ja, dat, maar dat doen we ook al hoor. Want wij hebben elk jaar in september hebben wij een concert met wat dan heet laureaten. Dus mensen die... Ja. Die een prijs gewonnen hebben bij het Prinses Christina Concours. Dat is een heel groot muziekconcours, landelijk in Nederland. Ja. Wij hebben een goed contact met die organisatie. En nou krijgen wij niet de, de absolute prijswinnaars, want die mogen optreden in het concertgebouw of in de Doelen in Rotterdam voor een groot publiek. Maar wij krijgen toch mensen die ook prijzen gewonnen hebben. En dat zijn dan de laureaten, noemen ze dat. En die hebben, ge, bieden wij elk jaar een podium hier om hier op te treden. En we krijgen nu in de loop van de zomer ook het Nederlands Jeugdorkest. En, dat is, en dat is voor de rest spelen wij met amateurorkesten. Hè? Wat ja. we nu morgen mm -hmm. hebben, is een heel goed en heel groot orkest. Echt een goed symfonieorkest. Maar het zijn wel amateurs. Alleen de dirigent is een professionele kracht. Ja, dat moet wel. Wij kunnen geen concertgebouw meer inhuren. Zelfs het concertgebouw Kamerorkest niet. Nee, maar um, het blijven altijd goede concerten. Jullie waarborgen de kwaliteit. Dat is al, al jaren gebleken. En nu moet je ineens uh, entree gaan heffen, gezien de omstandigheden. Uh, de waardering uit het, uit het Zandvoorspubliek die blijft gewoon uh, hoog. Want men vindt het gewoon goed. Is het dan ook verwachtbaar dat mensen ook gewoon nog komen met die 5 euro? Of, of ben je daar bang voor? Nou, dat weet ik niet. Er zijn misschien mensen die zeggen... Nou, uh, hè, als ik twijfel over of ik het concert wel mooi zal vinden... Dan heb ik, uh, als ik twijfel, dan heb ik die 5 euro er niet voor over. Want als ik het niet mooi vind, ben ik 5 euro kwijt. Nou ja, 5 euro is natuurlijk ook niet de hoofdprijs. Dat wordt namelijk onze entreeprijs. Maar ja. goed, het is een drempeltje. Ja. En ik zou liever dat drempeltje helemaal niet gezien hebben, mag ik eerlijk zeggen. Nou, ja, de, de, de kracht van de Classic Concert was uh, kwaliteit en voor niks. Ja. Dat, ja, je ja, je kon zo ja. er zo naar binnen lopen. ook toeristen, Ja, kwamen zo binnen, wat is dus er aan de hand? Oh nou, we hebben dit is ook leuk, Hup, gaan we zitten ja. en die genoten ervan. Een praktische vraag Johan, als je toegang gaat heffen, ben je dan ook btw-plicht? Ja, ja, ja, ja, ja, En uh, ja, je weet dus, van 6 naar 19 procent gaan. Ja, ja, dat, dat was, ja. dat was wat. Je het dus nu al kaartjes die... kopen voor het hele jaar. Ja, in plaats van dat we van die 5,30 euro cent kwijt zijn, zijn we nu al een euro kwijt, en dan hou je nog maar 4 euro Ja. Al. Ja, plus ja, dus dat wij altijd een, een, een open schakel lijkt te houden na afloop van het concept. Daar zal minder ja, geofferd worden. Ja. En die kosten werden, die opbrengst werden weer gebruikt voor. En voor de kerk, voor de verwarming, de verlichting, ja. kost Maar ook om iets te. Iets ...te Subsidiëren en dat is de, de um, restauratie van het uh, knipskinorgel geweest. Knipschil, is helemaal, helemaal 30.000 euro voor opgebracht ja. hebben ja. Ja. en nu zijn we bezig voor verbetering van de toiletaccommodaties ja. bij het jeugdhuis. Dus ja, je, je, kan, je kan dus verwachten dat dat uh, de open schaalcollector gewoon minder wordt, omdat men uh, moet nou gaan ja, halen. dat moeten we kijken hoe dat in ik, de praktijk gaat. Wat ik wat ik ook dan zie, en dat, dat zeg je zelf al: dat drempeltje uh, je wat 12 concerten. Ik ga lekker 12 keer naar die kerk en ik ga lekker luisteren wat er is, maakt niet uit wat. En nu ga je dus inderdaad in het programma kijken: van nou ja, nu ga ik maar niet. Nee, dat, nee dat, dat, ja. mensen zullen selectiever misschien worden. Maar mensen kunnen natuurlijk wel al dit jaar een kaart voor volgend jaar kopen, toch? Ja, er is Met 6%. Uh, beschikbaar een, uh, een kaart voor 12 concerten. Kijk. Dus alle concerten in de, in de protestantse kerk. Ja. En die kost 50 euro. Dus daar win je een tientje mee, want normaal betaal je 12 keer 5 euro. Dus. Die is morgen te kopen. Die is nu al te koop, ja. Te koop. Waar ja. kan men die allemaal die is, krijgen? Die is nu al te koop. Nou, bijvoorbeeld bij de Trompwinkel. Maar ook als men kijkt op onze website www.classicconcerts.nl <lacht> uh, Dan kan men daar bijzonderheden over ja. vinden. En er zijn al, uh, er zijn inderdaad al abonnementen besteld. Dus daar is zeker belangstelling voor. Ja, want uh, volgend jaar worden ze duurder. Ja. Johan, bedankt voor je komst. Hopelijk ja. komen er morgen nog heel veel mensen. Nou, dat vermoed ik wel. En op 16 december hebben we ons concept met het Westfries Mannenkoor onder leiding van André Kaart. Dat is ook geweldig. Ja. Ja. En ook dat is nog gratis. Oké, okay. in ieder geval. Kijk, nog één minuut hoorde ik net. Johan, ja. hartstikke bedankt voor je komst. Okay. We blijven het volgen en zeker ook als het betaald gaat worden. Ben je natuurlijk altijd welkom. Uh, maar goed, we hebben ook nog. Een... Zover het ritme van ZFM.